Levi van Eck met het NOS-journaal. De oppositie in Wit-Rusland legt zich niet neer... bij de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen. Oppositieleidster en presidentskandidaat Tiganovskaya ja, eist op een aantal plaatsen hertelling van de stemmen. Op een persconferentie zei ze dat zij de werkelijke winnaar is. Vanochtend maakte de Wit-Russische kiescommissie bekend... dat zittend president Lukashenko 80 procent van de stemmen kreeg... en Tiganovskaya ja, een kleine 10 procent... Volgens wit russische journalisten is er op grote schaal gefraudeerd met stembiljetten. Tiganovskaia ja, zegt dat ze in Wit-Rusland blijft om een nieuwe protestactie voor te bereiden. De reddingsbrigade waarschuwt ook vandaag voor gevaarlijke stromingen in zee, waardoor zwemmers in problemen kunnen komen. Op de Haagse stranden is vanochtend opnieuw de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het verboden is om in de zee te zwemmen. Gisteren was het voor de reddingsbrigade extreem druk. Langs de kust bij Den Haag werden 268 mensen uit het water gehaald... die in moeilijkheden waren gekomen. Twee zwemmers overleden en nog twee bij Wijk aan Zee en Zandvoort. De reddingsbrigade roept het publiek op... om niet verder dan tot de knieën het water in te gaan. Gemeenten voeren vaker een zogenoemde zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwwoningen. Blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. In 18 gemeenten geldt de maatregel nu... waarbij kopers verplicht worden om zelf in het huis te wonen. Het moet een oplossing zijn voor het woningtekort... en voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen om ze door te verhuren. Nederland heeft het reisadvies voor Finland, Estland en Litouwen verhoogd naar code oranje. Dat is een advies voor alleen noodzakelijk reizen.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 En dit is weer Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen luisteraars. Op deze prachtige dag. Het is alweer 30 graden in Zandvoort en het wordt waarschijnlijk nog warmer. Alle reden om lekker thuis in de schaduw naar de radio te luisteren... of binnen op uw leunstoel. Uh, en neem er een glaasje lauw water bij. Niet te koud, want dan gaat het lichaam reageren om het weer warm te maken. Um, goedemorgen Zandvoort. We hebben geluisterd naar Mattia Bazar met Ticento. En ons programma wordt verzorgd door Jelme Koper het eerste uur... En Pim Groof het tweede uur die de techniek verzorgen. De muziek was zoals altijd van Koordraaier. De redactie was bij in handen van Gert van Kuik. En u hoort het warme stemgeluid van mijzelf, Rooidongen. En we gaan nu praten. Het eerste, of we gaan natuurlijk altijd netjes vertellen wat de onderwerpen zijn. Want dan krijg ik weer boze reacties. Uh, we gaan praten over de horeca in Zandvoort met Marcel Busker. De ervaringen als schipper bij de KNRM met Jan Willem van der Bout. En hoe is het met de kerk met Dominee J. Vrijthof? En dan ga ik u vast verklappen dat we in de tweede uur verder gaan met: Hoe is het in Met de Kerk? Maar dan met pastoor Bart Putter. En daarna de organisatie van Brits Activiteiten met Hans Hogendoorn. En we sluiten af met het bezoekerscentrum Amsterdamse Waterduinen door Jan Otto. Nou, ik heb nu alles verteld. Uh, we gaan nu praten met Marcel Busker van Rabel over de Horeca in Zandvoort. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Roy. Ah, fijn dat je er bent. Hoe is, ja, het, hoe is het met uh, jullie en uh, Rabbel in de eerste plaats? Um, nou, met ons gaat het goed. En met Rabbel gaat het ook goed. Dus dat is wel heel fijn om te horen dat je dat vraagt, inderdaad. Nee, op zich mogen we, denk ik, niet klagen. De afgelopen periode natuurlijk super mooi weer gehad. Uh, Misschien voor ons, ja, en dan ga je misschien toch stiekem een beetje klagen... ...maar voor ons in het dorp is het misschien wel even op de dag te, te warm. Mensen zoeken toch lekker de verkoeling op. Maar goed, dan komen ze met onze collega's op het strand recht. En dat is ook prima te doen daar natuurlijk. En, uh, nee, ik denk dat we gewoon een uh, hele mooie tijd hebben. Er komen heel veel toeristen naar Zandvoort toe. En ja, voor ons is het natuurlijk best wel uh, een dingetje... ...om dat allemaal in goede banen te leiden. Dat blijft wel uh, een ding. En afgelopen donderdag is de persconferentie natuurlijk ook weer geweest... Uh, met de premier. Ja. En daarin is toch wel weer duidelijk naar voren gekomen dat de horeca toch wel weer uh, eigenlijk een beetje uh, ik wil niet zeggen de Zwarte Piet, maar we moeten wel weer uh, onze riemen aantrekken om alles uh, netjes te gaan regelen. Want uh, mochten er uh, coronagevallen getroffen worden binnen je zaak en het schijnt ergens weg te zijn, dan kun je gewoon uh, twee weken de deuren dicht houden. Dus dat, zijn, uh, best, dat is aan de andere kant weer een uh, beangstigend bericht natuurlijk. Maar uh, voor de rest, met ons gaat het goed. En, en hoe is het uh, met de maatregel over de lijsten waar mensen zich op moeten inschrijven, de, doen jullie dat ook al? Nou, maandag gaan we er officieel mee beginnen, want vanaf maandag gaat het ook echt in. We hebben wel alles klaar, dus uh, de lijst de Horeca Nederland heeft ook uh, voorbeelden daarvoor gemaakt. Dus dat we allemaal dezelfde kunnen gebruiken en iedere ondernemer is daar natuurlijk vrij in om dat wel of niet te gebruiken. Maar in ieder geval vanaf maandag dien je uh, officieel te reserveren en dat kan zowel telefonisch per mail, maar dat mag ook bij de deur zelf. En je dient daar inderdaad je contactgegevens achter te laten. Dat Mocht er iets gebeuren, zowel voor binnen als voor buiten... dan kunnen we de gasten weer op een makkelijke manier terugvinden. Ja, en uh, heb je er zelf ook niet een beetje moeite bij dat je de gasten dan niet hoeven in te vullen? Uh, dus ze zeggen van, nou, ik heb geen zin om het in te vullen... of ik geef je mijn telefoon, maar niet, dan is het ook goed. Ja, dat, dat blijft allemaal heel dubbel. En dat zeg ja. ik, de, de horeca krijgt wederom de Zwarte Piet een beetje toegedeeld. Um, het is niet nodig als, als mensen het niet willen en dan vullen ze het niet in en dan schijnt het toch goed te zijn. Of ze mogen een nummer bedenken, ja, ik bedoel, dat valt voor ons niet te controleren. natuurlijk als jij een telefoonnummer opgeeft wat niet goed is, ik kan het niet nagaan als je hier binnenkomt. Ik ga je ook niet eerst even bellen om te kijken of je wel je telefoon opneemt. Um, en er gebeuren wat dat betreft meerdere dingen. Dat je denkt van ja, waarom iedere keer wordt bij ons de bal neergelegd? En dat is uh, gewoon best wel moeilijk. Als je dan uh, ziet wat er uh, her en der gebeurt uh, bij andere winkels. Dan denk ik van ja, hoezo moet het bij ons? Ik bedoel buiten op de terrassen. Als je hoort dat er, uh, de kans op uh, besmetting heel klein is buiten. En ik vind het prima hoor dat er anderhalve meter nageleefd moet worden, daar ben ik het wel mee eens. Maar het, het is voor ons heel moeilijk te verkopen dat als mensen met, met z'n zes in een auto zitten, en wij moeten ze twee om twee aan tafel gaan zetten. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat, dat maar dat als, kan ze, niet verkopen. als ze uit hetzelfde huishouden komen, dan uh, mogen ze toch wel bij elkaar aan tafel, hè? Nou, hetzelfde huishouden wel, ja. maar je mag wel met, met vier personen in een auto zitten. Ja. Maar als ze met mij op het terras komen, dan moet ik ze officieel moet ik ze twee om twee weer op anderhalve meter zetten. Ja, dat is gewoon heel moeilijk en dat, gaan, dat gaat je ook niet lukken. Nee, nou, uh, oké, okay. dus uh, dat, die regel gaat eigenlijk niet goed uitgevoerd kunnen worden. Um, nou, de een gaat er wat, wat soepeler mee om als de andere, want ik ga niet voor iedereen spreken. Ik praat over onszelf. Wij houden aan maximaal vier personen aan een tafel. En groter dan dat gaan we ook niet. En ben je wel met verschillen of je bent uit één huishouden, dan mag je natuurlijk wel met tien aan een tafel zitten. Alleen ja, dan wordt mijn hele terras verbouwd, dus daar word ik eigenlijk helemaal niet blij van. Want dan kom ik gewoon in de knel met andere tafels. Dus ook daarvoor geldt gewoon dat we gewoon... ...zo weinig mogelijk willen schuiven aan het terras om gewoon de, de, de afstand zo goed mogelijk te bewerkstelligen. Oké, okay. en, en jullie hebben natuurlijk een heel groot terras, maar het binnen, de, uh, hoe doen jullie het binnen? Want in dit we weer zijn er misschien ook nog mensen die zeggen, laat mij alsjeblieft even binnen zitten. Nou, weinig. Soms heb je wel eens de vraag van, goh, waarvoor betaal je de huur eigenlijk op dit moment? Nee, dat, dat is geen geke maar... Maar in principe, nee, alles gebeurt op dit moment buiten, er zijn heel weinig, ja, het is ook veel te warm natuurlijk om binnen te zitten. En ik denk toch dat er ook bij een hoop mensen toch nog wel een beetje de angst zit uh, vanwege corona. Om binnen toch, ja, ik denk dat als mensen de kans hebben om buiten te zitten, dat ze dat veel vlugger zullen doen dan dat ze binnen gaan zitten. En dat waard natuurlijk meteen zorgen voor de toekomst, want ja, hoe lang kunnen we nog van dit mooie weer genieten dat we met z'n allen buiten op straat kunnen zitten? Ik bedoel... Als je dan gaat kijken in de Haltestraat, uh, heel realistisch, als het straks kouder wordt en iedereen moet wel weer naar binnen, omdat het gewoon buiten niet te doen is, ja, dan, dan heb je gewoon een probleem met anderhalve meter. Ik kan uit eigen ervaring zeggen, ik heb 75 zitplaatsen binnen, alleen op anderhalve meter nog maar 30. Dus ja, zometeen als we wel naar binnen toe gaan, uh, wordt het voor ons ook heel zwaar. Ja, en hoeveel heb je er buiten dan? Uh, nog steeds 20 plekken minder als normaal gesproken. Ik heb uh, drie tafels nog minder ik heb twintig uh, zitplaatsen nog minder dan voorheen. Okay. Dus ook dat zien we gewoon wel terug. Ik bedoel, uh, iedereen denkt nu van, uh, ja de horeca moet niet meer klagen, want <laughs> het is mooi weer en de trassen zitten vol. Ja, de trassen kunnen best wel vol zitten, maar uh, al met al, ik praat puur uit mezelf. Hè? Ik bedoel, andere collega's kan ik daar niet over uh, oordelen. Maar ik weet gewoon, we hebben gewoon nog 20 zitplekken minder. En als je dat over een hele dag gaat berekenen, wat dat uh, je scheld aan omzet, ja, dat is heel goed terug te vinden in de cijfers. Dus het blijft gewoon een zorgwekkend jaar. Absoluut. En niet ja. alleen voor ons, maar de clubs, uh, de grotere clubs, discotheken zijn nog steeds dicht natuurlijk uh, door heel Nederland. Ja. Uh, dat baart zorgen, want ja, hoe lang gaan die er nog volhouden? Dan kun je zeggen van ja, ze krijgen wel steun, maar. De steun is ook niet voldoende. En, ik bedoel, en het is niet wat je wil, daar ben je geen ondernemer voor geworden. Om thuis te gaan zitten kniezen en te wachten totdat je weer wat mag gaan doen. Je wil gewoon je ding doen waar je van houdt en je ding doen waar je zin in hebt en plezier in hebt. En dat is niet uh, uh, op het balkon zitten nu en uh, kijken hoe iedereen naar het stand toe gaat bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, uh, nee, dat, dat, dat, dat blijft gewoon heel moeilijk. En vooral de tijd die ik ga komen, ja, daar, daar zie, hoor ik in Nederland sowieso een heel groot probleem in. Ja. Hoe gaan we daar straks mee om? Ja, zonder steun. Uh, gaan mensen het niet redden als je er bij 30 plaatsen binnen hebt in plaats van uh, 75? Dat wordt zeker een uitdaging. Dus ik ben nu ook heel druk bezig om te kijken hoe we ons er als, uh, en ook in samenwerking weliswaar met de gemeente... ik moet eerlijk zeggen, de gemeente eruit... wat dat op zich ook volle toeren zo met die hele corona gebeuren. Ik bedoel, het is niet alleen de horeca die er natuurlijk onder te lijden heeft... of er mee te maken heeft. Ik bedoel, iedereen heeft er absoluut mee te maken. Maar ik moet ook daarin toegeven, de gemeente doet echt super hun best, staan overal voor open bekijken alle mogelijkheden en dan wordt het keihard met ons meegedacht. En ja, wat dat betreft zijn er uh, misschien wel goede oplossingen en dat, dat onder andere uh, ja, het terrassenbeleid wat er nu ligt uh, aan te passen. Waardoor er een mogelijkheid is om zo meteen ook de volkant aan terras wat dus nu nog niet mag binnen het terrassenbeleid. Maar nu mag je dus wel de zijkanten zeg maar, uh, dichtbouwen. Of tenminste dichtbouwen klinkt meteen zo uh, schuttingachtig. Ja. Maar nou, je mag het uh, terrasgot aan de zijkant vast monteren. Maar dat mag aan de voorkant van het terrassen, mag dat nog niet. En dat zijn, is een van de dingen waar we nu dat wel voor elkaar te boksen. Zodat we straks gewoon ook een uh, mooi gesloten terras aan de voorzijde kunnen hebben. Waardoor je de wind uit de zeilen kan houden en uh, de temperatuur op je terras ook bij kouder weer gewoon uh, redelijk aangenaam kan maken. Dus dan word je gewoon een, een, een dubbel binnen eigenlijk. Eigenlijk wel. Alleen daar moet je wel weer de regels in de gaten houden dat je niet te ver naar dubbel binnen gaat, want dan mag je op dat deel van het terras weer niet roken. En dat zijn toch ook weer mensen die daar weer heel veel behoefte aan hebben. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En zeker niet uit ook hè. Maar maar in principe gaan wij proberen om van de winter een, een terras bij binnen te betrekken, waardoor ik gewoon meer zitplek gaan creëren. Oké, okay. en uh, een andere vraag. Hoe reageren de gasten over het algemeen? Uh, als je zegt dat ze zich aan de regels moeten houden, een anderhalve meter... of uh, straks hun gegevens in moeten opschrijven? Heel wisselend. Ik bedoel, uh, ja, natuurlijk. ik zie ook Facebook berichten voorbij schieten dat de Duitsers zich niet aan de regels houden. En uh, alsof wij ons allemaal zo netjes gedragen. Ik bedoel, nee, uh, ik kan heel eerlijk mijn handen in het vuur steken voor heel veel Duitsers. Die staan keurig netjes aan de poort te wachten al. En terwijl het nu nog niet eens hoeft. Maar die wachten totdat ze netjes uh, een plekje toebedeeld krijgen. Maar daarentegen zijn er ook bij die gewoon je terras nou, op allerlei mogelijke manieren binnenkomen. Terwijl we eigenlijk zo'n soort voordeur gecreëerd hebben. Uh, naar binnen stuiven en op een tafeltje afrennen. En ja, nu is het daar te warm voor, maar als het wat minder weer is en onze terras echt gewoon het dorp gewoon echt dorpsweer is, om te zeggen, dan uh, is het wel gek huis. En ja, dan is het bijna gewoon als vanouds uh, mensen spullen gewoon naar een tafeltje toe om te kunnen zitten. en Alsof er niks aan de hand is. En dat geldt zowel voor de toeristen als voor de dagjes mensen uit de buurt, als de, de zand wordt zelf. Ik bedoel, de een gaat er heel mooi mee om en de andere die denkt van... Uh, ja, corona is toch voorbij. En dat zeg ik, dat heb ik in de supermarkt ook wel weer gezien. Het is een tijdje weg geweest, denk ik. Ja. En nu zijn er toch wel weer wat richtlijnen aangehaald. Ook weer, ja, praat ik even over de Albert Heijn bijvoorbeeld. Zie je dat daar toch ook de beleiding mee teruggekomen is. En dat het toch wel serieus weer rekening gehouden wordt met het feit dat het virus echt nog niet weg is. En we hebben er nog heel lang mee te maken. Ja, maar ik denk dat denk je niet dat dat soort zaken uh, het, dat gevoel ook versterken. Als de beleiding weghaalt, uh, de karretjes niet meer moeten, maar mandjes ook mogen. Uh, dat mensen ja. het gevoel krijgen, het is allemaal over. Ja, zeker. En ik bedoel, en uh, natuurlijk ook de drukte die je dan hoort uh, en ziet in het dorp. Ik bedoel, dat zien we ook gebeuren. En op het strand, uh, ja, soms vraag je wel eens af van, <laughs> hoe dan? En het, het, het, het frappante wat ik eigenlijk meegemaakt heb, is dat er hier gasten zitten en die zeggen van, ja, we zijn van het strand weggegaan, want het was te drukkie. En dan, dit, in dit geval, waar het dan, was een Duitse familie en die zegt van, ik snap niet wat al die mensen hier doen. En dan sta ik ze eigenlijk zo helemaal aan, verbaasd aan te kijken van, maar wat doen jullie hier dan? Ja, <laughs> ja. Uh, Iedereen verwijt elkaar dat we naar het strand gaan, want het is zelfs te druk, maar uiteindelijk we zijn er met z'n allen en iedereen staat nog drie uur lang in de file om vanuit Haarlem hier naartoe te komen, dus ja, nou, nee. ik denk dat wij gezegend mogen zijn dat we in het mooie Dorre bonen en dat we gewoon uh, naar het strand kunnen wandelen en uh, er optimaal gebruik kunnen afmaken als het mooi weer is, maar ook als het minder mooi weer is, is het best lekker om uit te waaien. Maar ja, op dit moment denk ik dat wij ook als zandvoorters ons even achter de oren moeten krabben om echt aan het vlam te gaan. Niet. Ondanks het zo super mooi weer is. Ik bedoel, dan kan je achtertuintje in de schaduw misschien om te lekkerder zijn. Nou, maar dat moet iedereen voor zich weten. Ik bedoel, daar kan ik niet over oordelen. Dat was een mooie tip. Geniet ik er in je achtertuin. Kun je ook lekker naar ZFM luisteren. Uh, Marcel, ontzettend bedankt en succes met alle maatregelen. We gaan weer verder met een mooi stukje muziek. Dankjewel, doei. naar het prachtige nummer van Ennio Morricone, Mijn Name is Nobody uit 1973. Ja, er staat hier iets bij wat best wel interessant is... want het is een film van een nostalgisch portret... over de teleurgang van het Wilde Westen. Met een komisch eerbetoon aan het hele western genre met hoofdrollen voor Henry Fonda als Jack Bogaard... en Terence Hill als Nobody. Terence Hill maakt overigens 82 films. We zien hem niet zo vaak meer, maar laatst was hij weer terug op tv. Waarvan 18 met Bud Spencer... En hij maakte ook 183 tv-afleveringen waar meestal Dan Matteo speelde. Maar Don Matteo speelde. Ook speelde hij in films like Lucky Luck en wel bekend van de stripverhalen. Nu gaan we praten met Jan-Willem Bout over zijn ervaringen als schipper bij de KNRM. Goedemorgen. Goedemorgen Jan-Willem. Je hebt tijd om op radio te zitten. Dat betekent dat er niemand in een muis zit en uh, gered hoeft te worden. Ja. Ja, anders had je mij niet aan de radio gekregen. Nou, ah, kijk, dat is toch weer prioriteit stellen. Ja, dat is weer positief, toch? Voor ja, Zandvoort. Absoluut. Uh, ja. Je hebt het natuurlijk ontzettend druk de afgelopen dagen. Uh, de KNRM is in ieder geval uh, op z'n hoede. Uh, de vrijwilligers uh, staan paraat indien het uh, nodig is, ja, om uit te rukken. Uh, het enige uh, probleem is uh, met dit soort dagen... dat. Uh, Soms uh, overlast hebben we van fietsers op uh, op weg uh, richting het strand uh, die op onze strandafgang verkeerd uh, verkeerd staan. Aha, maar in geval van nood dan uh, worden die gewoon aan de kant gegooid, denk ik. Of uh... Uh, we proberen alles uh, uh, zo goed en zo uh, kwaad mogelijk uh, te ontwijken inderdaad, maar soms lukt dat niet. En dan komt er een fiets onder dat grote rupsvoertuig uh, te zitten. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan uh, is het einde fietsen. Ja, Helaas. Nou, maar dat is dan toch minder erg dan dat er iemand verdrinkt. Ja, dat, kijk, dat is gewoon de prioriteit voor de reddingmaatschappij. En uh, nu het de afgelopen tijd zo warm is... en zoveel mensen zijn jullie vaak uit moeten rukken? Uh, een aantal keren, uh, uh, maar dan gelijk uh, uh, tijdens het begin met één actie. En eindelijk hebben we uh, uh, al twee keer gehad dat we... Uh, uh, vier acties achter elkaar hebben. En dan uh, uh, doe ik uh, mijn petje af voor de reningvraag die, die overdag uh, uh, zeg maar preventief al uh, aanwezig is op het strand en op het water. Om alles in uh, goede banen te leiden. Ja, en wat voor acties moet ik uh, daaraan denken? Uh, met name uh, vermissingen en uh, mogelijk zwemmers in de problemen. Okay. Uh, langs de hele Nederlandse kust uh, uh, zijn er de laatste tijd heel veel muien. Het geldt niet alleen voor Zandvoort, maar uh, vol, volgens mij uh, hebben we het in Zandvoort aardig onder controle als ik uh, zo andere uh, Nederlandse gemeenten aan de kust bekijk. Dan uh, neem ik een petje af voor de, in ieder geval de Zandvoortse herinneringsverzame. Nou, dat is dit wel een heel mooi compliment. Uh, we hebben ook, ik, ik hoorde, dat hebben we tegenwoordig een, een muienradar. Ja, dat uh, uh, laat ik zo stellen. Uh, zowel de renningsbraden als uh, uh, inventieve uh, mensen... ...proberen steeds meer uh, een beeld te krijgen van een mui. Alleen een mui verplaatst zich ook wel eens. Ja. Uh, het wil niet zeggen, een mui uh, staat daar... Uh, ...volgende week is hij nog steeds op dezelfde plek. Dat uh, uh, heeft gewoon uh, te maken met app uh, en vloed in uh, de wind. En uh, dat soort uh, zaken. Dus uh, een mui is altijd in beweging... Maar een mui kan wel levensgevaarlijk zijn. Ja, maar je kan er ook moeilijk een bordje bij zetten van hier staat een mui. Nou, op uh, uh, Zandvoort uh, uh, zetten varken uh, en, en in Bloemendal ook uh, uh, vlaggen erbij. Uh, om mensen inderdaad erop dus te attenderen dat daar een mui zit. Maar uh, de hedendaagse mensen zijn in mijn optiek een beetje lui en die zien geen borden en zien geen vlaggen. En die denken dan juist van, hé, hey, daar is het rustig, daar kunnen we het water in. <laughs> en dat levert ook weer het probleem op. Aha, maar misschien uh, is het ook niet duidelijk, want ik woon in uh, Zandvoort al acht jaar en ik kom op het strand, maar ik heb nog nooit uh, bewust in ieder geval een vlag gezien voor een mui. Nee, nee. Heb je überhaupt uh, ook uh, uh, als je heel goed oplet, zeker als het laag water is, dan kun je heel mooi uh, de, ook de plekken zien waar een mui uh, uh, uh, isf, uh, aanwezig is. Ja. Zeker als het laagwater is, dan zie je mooi die trekgaten richting zee ja. en dan uh, moet je er gewoon uh, bewust van zijn. En zelfs uh, als het uh, hoogwater gaat worden, ja, uh, laat ik zo stellen, hou in ieder geval je kinderen in het zicht. Want er zijn nog uh, genoeg mensen die denken even rustig te kunnen eten bij een strandtent en dan een kind uh, op het uh, strand onbeheerd achterlaten Ja, een half uur later zijn ze een kind zoek. Ja, dat is bij deze grote aantallen mensen ook helemaal niet verwonderlijk, zelfs als het niet in een mui gekomen is. Ja, ja. Ja, klopt. En uh, het zijn geen, geen schepen natuurlijk die met dit prachtige weer in nood zijn, want de, de, de zee is rustig en kalm. Ja, maar dat kan nog steeds uh, in problemen zijn de, tot de uh, zeiljachten uh, door de weinige wind hun uh, motor moeten gaan gebruiken en motorstoring kunnen krijgen. Okay. Uh, laat ik zo stellen. Uh, zeker, uh, uh, gelukkig op de Noordzij valt het relatief mee. Maar als ik kijk uh, uh, wat de KNRM doet op het IJsselmeer... dan uh, uh, hebben ze hun handen meer dan vol aan uh, uh, uh, sommige stations... zes of zeven keer per dag van bootjes met motorstoring. Maar bij uh, uh, toch een preventief onderhoud en weten... Uh, uh, ...op wat voor boot je zit en uh, wat je moet doen uh, uh, vaak uh, ontbreekt bij de uh, recreant. Dus de KNRM is eigenlijk een soort uh, ANWB op het water? Dat doen we ook. Uh, KNRM is uh, heel veelzijdig. Uh, we komen in uh, actie als, de, als er problemen zijn. En dat uh, kan uh, bewijs van een sleepje zijn. Het lostrekken als een, uh, een schip uh, of een boot uh, vast is komen zitten en als er... Uh, ...eventueel uh, gewonden zijn of vermissingen. Dan uh, komt de KM in actie. En uh, als ik zo zegt, vorige week was er in Zandvoort een vermissing. Ja, en dan uh, wordt er relatief uh, aardig groot opgeschaald. Eens de renningsgraden met uh, uh, diverse boten. Er komt er een uh, helikopter bij, er komt er een, uh, een vliegtuig bij... ...om maar te, te, te zoeken naar een, uh, een, een mogelijke drenkeling. En uh, uh, ja, zo snel mogelijk als we die zien uit het water te halen. Nou, het is dus in ieder geval een hele verantwoordelijkheid... Uh, en een hele geruststelling voor uh, de bezoekers aan Zandvoort... en voor ons Zandvoorters... dat er zo goed voor ons gezorgd wordt. Nou ja, laat ik sowieso, uh, uh, de gemeente uh, uh, wil graag een blauwe vlag hebben. Uh, daarvoor uh, schakelen zij in ieder geval de reddingspraten in... om um, uh, preventieve toezicht uh, te hebben op het strand en op het water. En uh, in, uh, uh, mocht er iets aan de hand zijn... en uh, uh, uh, kan het zijn tot. Uh, reddingmaatschappijen bij erbij aanwezig komt. Alleen ons werkgebied is uh, een stuk groter. Dat uh, beheerst niet uh, alleen uh, het uh, strand van Zandvoort en de zee van Zandvoort, maar uh, in feite uh, tot uh, uh, een heel stuk achter de, het windmolenpark dat ver op zee ligt. En uh, bewijs van tot en met Noordwijk en tot en met en zeg maar. Dus uh, ons werkgebied is een stuk groter dan uh, die van de uh, reddingsbraden, maar... Uh, we vullen elkaar uh, zo goed mogelijk aan. Ja, en we hebben het voordeel dat jullie natuurlijk gewoon midden in ons dorp uh, aan de kust gelokaliseerd zijn. Ja, dat heeft uh, soms voordelen en soms nadelen. Uh, ons vrijwilligers weet in ieder geval met uh, dit weer van uh, niet met de auto komen. Ook al won je in de wijze van in Nieuw-Noord, dan uh, is het gewoon raadzaam om op fietsen of lopend uh, richting het boothuis te komen. En uh, wij zorgen ervoor dat uh, de reddingboot binnen 15 minuten na een alarm op het water ligt en uh, gaan ze zo snel mogelijk naar de uh, locatie van het incident uh, toe. Oké, okay. dankjewel voor uh, deze uitgebreide update. We gaan uh, volgens mij nu genieten weer van een heerlijk stukje muziek. En uh, verder met onze uitzending heel veel succes... Uh, met het mooie weer en verbrand niet. Dankjewel en jullie een goede uitzending. Oh baby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 I get so lonely when I dream about you Why can't you be there? I'm and turning in my slumber oh, baby, Holding you, it seems Oh, baby, I give you kisses with a number But only in my dreams Oh, baby, my I get so lonely when I dream about you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 naar twee fantastische nummers. Het eerste nummer was Four Nights, I Get So Lonely. En het tweede nummer was Crosby, Stills, Nash Young... met Teach Your Children Well. Nou, sommige mensen die kunnen dat nummer wel ter oren nemen. Uh, het eerste nummer overigens, voor de mensen die dat herkennen... dat klopt, want het was het, hierop is geschreven een parodie... van André van Duin met de Heidezangers. En aan de telefoon hebben we nu, als het goed is, dominee Vrijthof. Goedemorgen, meneer Vrijthof. Het is stil in de kerk. Eh, mogelijk is er iets niet goed gegaan met de verbinding. Uh, we gaan even kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. En ondertussen zetten we waarschijnlijk een gezellige muziekje aan. Een, een teken dat de techniek eventjes haperde, want Walk eh, on Water van de Courses is natuurlijk wel een fantastische introductie van dominee Vrijhof. Uh, ja, uh, dat is inderdaad een uh, mooie introductie, want morgen staat het toevallig ook nog op het uh, lezen rooster en lezen we dat in de kerk. Nou, uh, ziet u wel, de voorzienigheid ja, is... Uh, precies, dit is voorzienigheid, hè? Ja. Maar ik ben trouwens meneer Vrijhof, niet oh. uh, met een T. In Maastricht ligt het Vrijdhoff en ik... Uh, ik ben de dominee van Zandvoort als Vrijhof. Aha, dat staat bij mij inderdaad niet helemaal juist op het papiertje. En ik dacht okay. natuurlijk meteen aan André Reu, toen ik uh, de naam las. Dus, uh, vandaar Precies, dat... ja. Maar dat is dus helaas niet zo, nee. Nou, misschien ook wel gelukkig, want we hebben in Zandvoort nou. ook een mooi plein. Het Vrijhof is een heel mooi plein, Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, u kerk ja. staat toch ook aan een mooi plein? Wij staan ook aan een heel mooi plein met een hele mooie middenstand. En uh, we zijn een uh, gelukkig plekje in Zandvoort. En hoe is het eigenlijk in de kerk op dit moment? Uh, er wordt niet meer gezongen. Uh, zijn er nog diensten? Uh, ja, de diensten zijn altijd gewoon doorgegaan... maar ze zijn uitgezonden. En sinds uh, dat de coronamaatregelen verlicht zijn... ...hebben we weer kleine bijeenkomsten en sinds kort mogen we ook weer tot 100 mensen ontvangen... ...zonder dat er van tevoren aangemeld moet worden. Maar er is nog wel een broncontactlijst, dus mensen die binnenkomen moeten zich eh, eerst... Eh, ja, ...moeten hun naam opschrijven, een telefoonnummer, dat zodra er een uitbraak is in ons eh, gelederen... ...dat we meteen ook iedereen kunnen waarschuwen wat er, wat er aan de hand is. En uh, al die mensen die altijd in het koor zingen en zo, die mogen natuurlijk nu niet meer zingen in de kerk? Nee, en uh, bij protestanten zingt de hele gemeente altijd mee, dat kan dus nu ook niet. Dus wij proberen nu of een zanger of zangeres, of we uh, dragen de liederen voor onder orgelspel. We proberen er iets moois uh, van te maken waarin uh, de beleving uh, vooral ook weer uh, centraal staat. Ja, nou misschien is dus het nummer ja. van Bokken Water ook wel een mooie voor de volgende dienst. Ja, ja, ja, helaas is mijn liturgie af. Maar oh. inderdaad, het zou een mooie geweest zijn. Hij heeft het alweer goed voorbereid natuurlijk, maar het is al morgen. Het, het is morgen, precies. Alles uh, is al doorgespeeld naar de organist en naar de zangeres. Want we hebben morgen een uh, zangeres ook in de dienst om de liederen voor ons uh, te zingen. Dus het is nu wat uh, kort dag. Dit zou ze niet kunnen zingen. En uh, ja, alles is al ingedeeld. En merkt u ook bijvoorbeeld dat uh, uh, uh, ouderen terughoudend zijn om nu naar de kerk te gaan, omdat ze zich toch, toch een beetje eng. Uh... Ja, er zijn een hele hoop mensen die het uh, toch uh, eng vinden. Vooral dat verhaal natuurlijk van aerosolen, dat is uh, uh, beangstigend. We zitten in de kerk ver uit elkaar. We hebben een uh, groot gebouw, dus we denken ook dat wij niet zo bang hoeven te zijn voor aerosolen. Uh, we zitten ook ver uit elkaar. Uh, dus de, ja, de verbondenheid is wat minder. Maar uh, ja, mensen zijn toch het niet te min voorzichtig. En voorzichtigheid is natuurlijk uh, een goede eigenschap. Ja. Uh, is het niet om jezelf dan toch zeker om een ander niet te besmetten? Ja, en misschien zit er ook wel een verbondenheid in, juist in die afstand. Dat je laat zien dat je rekening met mensen houdt. Uh, is ook ja. weer een warm gevoel. Zeker, ja. ja. Nou, en ook een radio-uitzending, u zult dat ook wel weten. Van het, het geeft iets van uh, ook een andere soort verbondenheid. Iemand zit in de privésfeer en uh, luistert gezellig uh, naar uh, u of naar een kerkdienst. Dus. Het is niet verkeerd, een radio. Je kunt je goed concentreren. Uh, ja, ja, ik kan ook zeggen dat de radio verkeerd is. Maar je, je mist natuurlijk dan wel de interactie uh, als je staat. Ja. Nou, dat, dat missen we zeker, want we geven elkaar geen handen. Uh, we, we zitten wat ver uit elkaar, we drinken geen koffie, we, drinken, we zingen niet samen. Dus uh, het voelt toch wel wat, wat anders als je naar, uh, naar de kerk komt. Ja, maar als u voor, voor de gemeenschap staat en u ziet dat de gelovigen een beetje wegzakken... dan denkt u van nou, ik moet mijn, mijn verhaal een beetje aanpassen, want dan is alles in slaap. Dat kunt u bij de radio natuurlijk niet zien. Ja, nee, dat, uh, dat kan ik uh, bij de radio niet zien, maar uh, ja... Ik uh, ben daar altijd heel laconiek onder hoor. Als mensen in slaap vallen onder de diensten dan zal dat vast nodig zijn. De bijbeltekst luidt, God geeft het zijn beminden in de slaap. Dus uh, ik kan daar laconiek onder zijn. Ja, heel verstandig. Ik moet zeggen dat als ik voor de klas sta en als zelfs in slaap valt, dat ik dan ook denk van nou, slaap jij maar lekker uit, je zal het nodig hebben. Precies, ja. ja. Dus dat, dat, dat hebben we dan weer gemeen met elkaar. En, uh, uh, ja, ja, ja. Komen er ook nog, uh, nu we het dan toch over de kerk hebben, komen er ook nog jongeren in de kerk? Nee, dat is, uh, uh, dat is een lastig verhaal. Hè? In, in het geloof zijn we bezig met, uh, met, met transcendentie en die transcendentie, de, de andere kant zou ik maar zeggen, het boven, uh, dat moeten we onder woorden brengen en dat doen we altijd in de beelden van onze tijd. En uh, uh, cultureel ingegeven beelden. En de cultuur is snel veranderd. Dus alles wat we over boven te sprake brachten is uh, eigenlijk ook verouderd. Uh, dat zou je eigenlijk weer moeten cultureel moeten updaten. En dat, en dat is moeilijk, want als cultuur veranderen is een uh, lastig proces. Dat zie je aan zo'n zwarte Piet-discussie. Uh, uh, cultuur is ons dierbaar. Nou, en zo is dat ook met het geloof. We zitten uh, in een discussie uh, die ons wat op achterstand plaatst, omdat we uh, cultureel nog niet uh, ja, aansluiten met onze geloofstaal. Ja, maar is dat niet ook een kwestie van een generatiekloof dan? Het, het, het is een, een generatiekloof, uh, want praat je met mensen, dan hoor je eigenlijk altijd van... Ja, geloven doe ik nog wel, maar die kerk... Eh, en dan komt er een gevoel van, dit is ouderwets, dit is niet meer mijn taal van deze tijd... Uh, en tegelijkertijd, uh, als je dan vraagt aan jongeren van en hoe zou je het wel verwoorden, is er ook een soort moment verlegenheid. Want het is uh, welke beelden moet je ervoor vinden. En uh, beelden die moeten ook langzaam, uh, net zoals symboliek, insluiten in een cultuur, zodat het weer uh, sprekend wordt. Beelden en, en, en symboliek moet je niet hoeven uitleggen, maar die moet vanzelf spreken. Dus uh, de kerk zit inderdaad in een diep in deze tijd. En dat eh, merken we vooral aan de jongeren die niet komen. Uh, maar als ze dat, dat zo hoort is het best wel een moeilijk verhaal... want dan blijft die kerk wordt steeds leger... Uh, nou, nee hoor. Het is net als uh, wandelen. Af en toe moet je gewoon je been weer bijtrekken. En de kerk zit in zo'n uh, situatie. De kerk zal zijn been weer bij moeten trekken. Dus ik ben een optimistisch mens. Ik geloof uh, dat... Uh, uh, ja. Kijk, wij hebben allemaal behoefte aan religieuze uh, uitingsvormen. En daarom merk je ook dat er veel zoeken is in andere religies of die meer aansluiten. En uh, ja, het, het zit natuurlijk behoorlijk vast op die oude culturele beelden. die wij uh, vanuit onze traditie uh, meeslepen. die oude verwoording. Want die woorden zijn sommige mensen ook nog heel dierbaar. Dus misschien moet het uh, nog een tijdje duren. Ja. Uh, uitsterven geloof ik niet. <laughs> en nou, dat, dat geloof ik ook niet zo snel. Uh, maar het is, is wel heel erg spannend hoe deze ontwikkeling zich moet gaan voortzetten. Het doet mij een beetje denken. toen de musical Jesus Christ Superstar in Nederland uh, uh, kwam op ja. de film, de protesten... ...dat mensen gewoon massaal de straat op gingen... ...om te demonstreren tegen het vertonen van deze film. Ja, ja, ja. Uh, nou, dat was dus inderdaad nog een tijd... ...dat de kerk uh, nog heel erg centraal stond. Mensen gingen dus er de straat voor op... ...om uh, ja, te protesteren. Nu zijn we dat stadium zelfs voorbij. Dus nu zullen mensen niet snel meer de straat op gaan. Uh, dus uh, misschien is dat positief, misschien is dat negatief. Uh, zelf heb ik de indruk van... Uh, we hebben ook even wat rust nodig uh, binnen die kerk... om langzaam de volgende stap te kunnen maken. Nou, dat waren hele mooie ja. afsluitende woorden. Uh, heeft u nog een boodschap voor de luisteraars? Uh, ja. Uh, nou, heb uw kerkje lief uh, in Zandvoort. Het is een uh, mooi monumentje. En... Uh, Onlangs hebben we ook, en dat kunt u bij de verbeelding zien, de verbeelding heeft voor mij ons een heel mooi uh, uh, duplicaatje gemaakt van uh, de kerk. En dat is uh, in de kerk uh, te koop. Dus als de kerk weer open is, dan uh, kunnen de mensen uh, een replicaatje van het kerkje van Zandvoort uh, daar zo kopen. Nou, dat is een hele leuke ja. afsluiting, maar daar moeten we nog even op wachten, geloof ik. Daar, nou, ze, ze staan nu al in de kerk, maar de kerk is uh, alleen nog op zondagmorgen open. En we komen de mensen graag. Oké. Okay. Dat waren mooie goed. woorden. Dank u wel. Ja, Oké, okay. goed en, tot dienst en, en hartelijk dank. Dank u.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 Duidelijk Ho hey van de luminairs. En daarvoor hebben we genoten van Chris Ria met On the Beach. Ja, dat kan natuurlijk niet anders in zand. We hebben net het eerste uur achter de rug... en we gaan nu vast vertellen wat we dat volgende uur gaan doen. We gaan uh, praten met de pastoor Bart Putter over de kerk in coronatijd... maar nu de katholieke kerk. Um, we gaan praten met Hans Hogendoren... over de organisatie van de britsactiviteiten. Dat is dan allemaal onder vergrootglas, deze zaken. En er zijn allerlei plannen en spatschermen en dergelijke. Dus dat wordt een heel spannend gesprek. En dan hebben we nog Jan de Otto... over het bezoekerscentrum van de Oranjekom... in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Tot straks. It's not unusual, you want to be loved by anyone...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 It's if I ever find that you changed at any time. I'm in love with you. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal coronatests dat de afgelopen week is afgenomen door de GGD's... is opnieuw gedaald. In het begin van de week was er een flinke daling. Later steeg het aantal testaanvragen toch weer iets. De GGD luidde de noodklok omdat steeds minder mensen naar de teststraten kwamen...